We gaan onze Bijbels openen in Filippense 3. We gaan lezen van vers 12 tot en met 14. En we gaan vandaag onze serie afsluiten. Ik verwacht een ah, oh. Nee, maar nu is het niet meer, nu is het niet meer. Nu gaat het niet meer. Het is te lang geduurd. We gaan onze serie afsluiten vandaag. Ja, dat is hoe we hebben genoten van de serie. Hoe we hebben geleerd dat de vreugde in de Heer is. Het is iets intern. Het is niet extern. Het maakt niet uit wat we meemaken. Het maakt niet uit wat onze omstandigheden zijn. Vreugde van de Here is altijd iets intern. Want het gaat om je positie in Christus. En we hebben vorige week geleerd dat we niks meer te zoeken hebben in dat oude vuilnisbak van ons leven. Hoe herinner je het nog? Dat ik uh, hele week moest strijden om oude, tele oude telefoons te, te regelen. Nokia's 3310 en al die dingen. Blackberries. Maar het is me gelukt. En ik hoop dat het duidelijk was voor jullie. Ik hoop dat jullie ook aan het opschrijven zijn alles. Het is goed om af en toe jullie de, wat je krijgt. Want ik preek, ja? ik preek iets... En voor jou betekent het iets, voor jou betekent het iets anders. En soms preekt iemand en die zegt iets, maar jij gaat heel veel verder ermee. Ik weet niet of jullie dat meemaken soms. Iemand zegt iets en, en dan maak je allemaal verbindingen. Oh ja, en dit en dit. Oh, en dat heeft ook te maken met mijn leven. En, en terwijl iemand gewoon iets simpels misschien zegt, kun je heel veel verder gaan. Dus het is belangrijk om het op te schrijven en door de week ook te herkauwen en het mee te nemen in je leven. Als een koe die zes keer herkoudt, volgens mij. Zes keer, ja. Laten we koeien zijn. Ja, dus alleen voor deze metafoor, hè. Yes, Filipijnse 3. Genoeg grapjes voor één dag. Ik ben blij, sorry. Ik ben heel erg blij. Want God is goed en zijn goede tierenheid is voor altijd. God is goed. My God, hij is goed. Hoeveel weten dat hij goed is? Hoeveel hebben deze week gemerkt dat hij goed is? Hij is gewoon goed. Gewoon. Ik ben hier. Jij bent hier. We zijn hier. En hij is gewoon goed. En we maken dingen mee, maar hij is gewoon goed. Hij is gewoon geweldig. Hij is epic. Hij is, hij is awesome. Hij is God. Filippenzen 3, 12 tot en met 14. Yes. Laten we het even lezen. Laten we even opstaan om het uh, te lezen, het woord van God. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben, of reeds volmaakt zou zijn. Niet dat ik het er al ben, zegt hij. Maar ik jaag ernaar of het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. Weet je, er zijn sommige mensen in de kerk die doen alsof ze er al zijn. Maar... Als je heel goed kijkt in iemands leven, als je heel goed kijkt naar jezelf en naar anderen, dan weet je, we zijn er nog niet. We doen ons best. Niemand is, niemand is nog in de hemel. Niemand is al 100%. Wij strijden allemaal. Als je diep kijkt in iemands ogen, dan weet je van die strijd ook. Die heeft dezelfde strijden als jij. Iedereen strijdt. Hij zegt niet dat ik er al ben. Ik acht niet dat ik het al gegrepen heb. Maar één ding doe ik. Zeg met mij, maar één, ding doe ik. maar één ding doe ik. En wat doe ik? Vergetende hetgeen achter mijn licht en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mijn licht, jaag ik naar het doel. Het doel. Het doel. De goal. Weet je wat leuk zou zijn als we een serie zouden hebben over goals of zo? Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus te krijgen. Amen. Vader God, dankjewel vader dat u zo geweldig bent vader. Spreek door de harten vader, raak een ieder aan vandaag in de naam van Jezus. Laten we even terug gaan naar vers 13. Oh nee, deze is een goede vers. Zeg samen met mij, maar één ding doe ik. Geef drie mensen een high five en zeg maar één ding doe ik. En jullie kunnen plaatsnemen. En jullie kunnen plaatsnemen. Halleluja. Ik weet niet of jullie het al hebben gemerkt, maar wanneer je Filippenzen leest, of wanneer je bijna alle brieven van Paulus leest, dan heb je zeker te maken met iemand die radicaal is. Paulus had een radicale geest in hem. Paulus was radicaal in zijn doen, radicaal in zijn denken, radicaal in zijn handelen. En hij spoort ons eigenlijk ook aan om radicaal te zijn. Heden zijn we bang om radicaal te zijn, want helaas, helaas hebben we radicalisme geassocieerd met de radicalisme van islam. Maar wat betekent radicaal zijn? Ik weet nog of jullie het weten? Maar radicaal, het woord radicaal, komt van het Grieks radicalis. En het betekent simpelweg naar de wortel gaan. Dat betekent radicaal. Naar de wortel gaan, letterlijk. Naar de wortel. Yes? Radicaal betekent eigenlijk naar de wortel gaan. En we hebben nu... Een te maken met een maatschappij dat bang is voor het woord radicalisme. Want als je naar de wortel gaat van de islam, dan krijg je te maken met jihadisme. Dan krijg je te maken met jihad. En dan krijg je te maken met allerlei oorlogen en allerlei dingen. Want dat is de wortel van de islam. Als je radicaal wordt, ga je terug naar de wortel. De wortel van de islam is een, is, een, is een geloof vol met oorlog en haat en allerlei dingen... En ik ben er niet bang om over te praten, want het is zo. Ik zeg altijd tegen hen als ik evangeliseer: Ik zeg van nee, het is, het is niet een vrede. Vaak zeggen ze: islam is vrede. Mm, ik betwijfel het. Maar dat is iets anders, daar gaan we niet vandaag over hebben. Maar radicaal is naar de wortel gaan. Maar als je radicaal bent in Christus, dan ga je naar de wortel van wie Christus is. Als je radicaal bent, dus in Christus en in het christendom betekent het dat je radicaal gaat naar de leer van Christus. En wat is de leer van Christus? De leer van Christus is de leer bij de bergreden waarbij hij zegt... als iemand jou op je linkerwang slaat, of rechterwang, linker of rechter, wie weet het? Linker. Je mag kiezen. Als hij jou op je linkerwang slaat, dan draai je... Je draait naar de andere wang, wauw. Kun je dat Randall, denk je? Dat is een heftige leer. Maar dat is de radicalisme van het christendom. We gaan terug naar... Wat is het christendom? Als iemand jou slaat op je linkerwang, dan draai je je toe. Laten we gaan naar de radicalisme van het christendom. We gaan naar de wortel. Wat heeft Jezus gezegd? Heb God lief boven en, en je naaste lief als jezelf. Dat is de leer van Christus. Een leer van liefde, een leer van geduld, een leer van barmhartigheid. Heb God lief boven alles en je naaste lief als jezelf. Dus radicale christenen zijn christenen met een grote baard, misschien, en die de ander meer lief heeft of de, van de ander houdt net als van zichzelf. Dat is de radicale christen. Oeh. De radicale christen, radicaal, fanatiek. Die houdt van zijn naasten net als zichzelf. Simpel, simpel, simpel. De radicale christen. Als iemand hem slaat, dan keert hij de wang toe. Als iemand zijn kleed af wil nemen, dan, dan geeft hij het gewoon. Als iemand, een, als hij eenmaal moet lopen met iemand, dan gaat hij nog verder lopen met die persoon. Radicale christenen gaan verder. Radicale christenen geven meer, doen meer, handelen meer, hebben meer lief. Radicale christenen moeten lief hebben. Radicale mannen, echtgenoten, zegt de Bijbel, moeten hun vrouw lief hebben. Dat is een radicaal. Als je echt een radicale christen wil zijn en, en je wilt een radicale man zijn volgens de Bijbel, dan zegt de Bijbel, mannen, heb uw vrouw lief. Een gebod, dat is het gebod. Je moet lief hebben. Dat is het radicale christendom. Teruggaan naar de wortel. Dus een christen is niet gevaarlijk. Een christen eigenlijk, als hij radicaal wordt, is het juist een druppel water in een wereld, een droge wereld, een woestijnlijke wereld, dat dorst heeft. Dat is een radicale christen in deze maatschappij. Een radicale christen is een licht dat schijnt te midden van duisternis. Dat is een radicale christen. Radicale christenen zijn niet gevaarlijk. Ze zijn wel gevaarlijk voor het koninkrijk van de vijand. Dat is wel iets anders. Ze zijn gevaarlijk, want radicale christenen gaan achter verloren zielen aan. Radicale christenen, wanneer anderen doorlopen, gaan ze kijken van... Wat kan ik nog meer voor je doen, oh persoon die het lastig heeft? Wat kan ik nog meer voor jou doen? Weet je, dat heroïne, dat drugs dat je daar gaat gebruiken, het helpt niet. Wat kan ik nog meer voor je betekenen? Dat zijn radicale christenen. My God, laten we radicaal zijn. En wanneer ik het heb over het feit dat Paulus radicaal is, dan heb ik het over het feit, zoals we vorige week hebben geleerd, dat hij de grootste schat van zijn leven heeft gevonden. En wie is dat? Christus. Paulus heeft de grootste schat van zijn leven gevonden in Christus. En hij werd radicaal voor dat. Hij werd helemaal veranderd door dat. Hij, hij, hij, ging, van, dit is, hij ging van, zoals we vorige week hebben geleerd, van hey, dit is allemaal geweldig, dit is waar ik naar streef, is hij gegaan van, ik wil alleen Christus leren kennen en de kracht van zijn opstanding. Radicale Paulus. En Paulus was radicaal. Paulus was gepassioneerd. We hebben een gepassioneerde Paulus hier in Filippenzen. Die het heeft over vreugde. Die het heeft over Christus. Hij is gepassioneerd. En Paulus was gepassioneerd in alles wat hij deed. In elke doelen dat hij had in zijn leven was hij gepassioneerd. Want doelen zonder passie brengt frustratie. Als je doelen hebt in je leven en je hebt geen passie voor je doelen... dan brengt het frustratie in je leven. Ik heb dat vaak gezien in mezelf. Ik heb het vaak gezien in studenten. Ik weet niet hoeveel studenten hier zijn... Van, je hebt een doel, je wilt je diploma halen. Maar als je die passie niet hebt, als je het gewoon niet voelt, dan raak je gefrustreerd. Want je wilt het wel, maar het gaat niet. Want die passie is er niet voor dat. En je zegt, ja, het is, is niet wat ik voel. En als je geen passie hebt voor een doel, dan is de kans zeer groot dat je gefrustreerd zou raken in een leven. Wanneer je geen passie hebt, raak je gefrustreerd. Ik herinner... Een tijd geleden dat ik een, een, een gesprek had met mijn vader. En het was echt... Ik was, hoe oud was ik? Ik was iets van 15. En ik zat met hem te praten. En weet je, er zijn sommige momenten in je leven dat je gewoon herinnert. Sommige gesprekken herinner je gewoon. En ik was met mijn vader aan het praten. En ik had het met hem over... Ja, wat, wat denk je dat het... Hoe kunnen, hoe kunnen we succesvol raken worden in het leven? Wat is succes? Of hoe kun je het bereiken? Hoe, hoe kun dat? Hoe, hoe denk je dat dat gaat? En, zo, kun, en hij zei tegen mij... Zo? Nee, ik weet niet hoe hij het zei. Ik weet niet precies hoe hij het zei, maar ik weet wel wat hij zei. Ik weet niet precies hoe hij het zei. Misschien zei hij zo. Nee, hij was, hij was later gewoon te praten en hij zei... Wil je succesvol zijn? Wil je dingen bereiken in het leven? Dan moet je je passie niet verliezen. Je moet passievol zijn. Je moet gepassioneerd zijn voor hetgeen je wilt bereiken in je leven. En dat had hij mij toen geleerd en ik heb dat meegekregen en dat, ik voelde dat en nog steeds ben ik het niet vergeten, ik ben een heleboel dingen vergeten, gesprekken waarbij je zei van, hé, hey, dit mag je niet doen, dat mag je niet doen dat ben ik allemaal vergeten, maar dit gesprek ben ik niet vergeten want doelen zonder passie brengt frustratie en als je doelen zit te bereiken zonder passie, dan begin je een monotone leven te leiden Monotoon, gewoon het constant hetzelfde Constant hetzelfde. Oh, ik ga weer naar werk. Da, da, da, da. Weer naar werk. Ba, ba, ba, ba, ba. Weer naar werk. Ba, ba, ba, ba, ba. Weer naar... Daarom raken heel veel mensen gefrusteerd aan het einde van de maand. Helemaal, oh, ik wil mijn zin meer in werk. En dan komt de salaris en dan zeggen we, oké, okay, we gaan morgen weer naar werk. Want je kan heel erg monotoon bezig zijn om doelen te bereiken. Maar als je geen passie hebt in hetgeen je doet, kun je gefrustreerd raken in het leven. En dan zit je daar vast in een levenscyclus van doelen bereiken zonder passie. zonder passie. Zonder passie. Zonder passie. En je zit dingen te doen zonder passie. En je raakt gefrustreerd. En je raakt depressief. En je kan het niet meer. En je wilt wil het niet meer. En je zit daar en je raakt in een cyclus van doelen bereiken zonder passie. Want de passie ben je kwijtgeraakt. En doelen zonder passie brengt frustratie. Doelen zonder passie brengt frustratie. Want je bent constant bezig naar werk, naar werk, maar je hebt geen zin meer. Je zit daar, je wilt daar niet. Heel veel mensen werken waar ze gewoon niet willen werken. Maar ze willen een doel, ze willen geld. Dat is het doel. Of ben ik het? Heel veel mensen werken, willen gewoon niet naar werk. Maar ze gaan gewoon, waarom? Omdat ze een doel hebben, geld. Maar ze hebben geen passie voor wat ze doen. En om, om het beste uit jezelf te halen, is wanneer de succesvolste mensen, de beste mensen, zijn degenen die doelen en passie kunnen combineren in hun werk. Heel veel hebben passie, maar geen doelen. Dat is weer iets anders. Hmm. Heel veel hebben passie, maar geen doel. En dat is weer heel iets anders. Dan, heb je, dan heb je, ben je een passievolle persoon. En je, gaat, en je bent een passievolle man. Er zijn passievolle mannen die constant achter vrouwen aan zitten. Waarom? Want ze hebben passie, maar ze hebben geen doel. Er zijn passievolle mannen die, die constant werken. Of vrouwen die constant bezig zijn. Constant bezig. En ze zijn, zijn passievol. Alles nemen ze aan. Maar ze hebben geen doel in het leven. Dat kan ook. Dat kan ook een, een, gevaar, een gevaar zijn voor jou... Want passie, als je het niet onder bedwang houdt, kan het uit de hand lopen. Volgen jullie mij? Ik kom dat jullie mij volgen. Ik ga proberen het te leren en vervolgens ga ik een beetje preken. Maar nu ben ik in een leermonus. Passie zonder doelen is gevaarlijk. Doelen zonder passie brengt frustratie. En heel veel van ons raken gefrustreerd in het leven. Omdat we bezig zijn met dingen zonder passie. Maar Paulus was passievol. En ik geloof dat we iets kunnen leren van Paulus vandaag. En dat we hiermee um, geweldig deze serie kunnen afsluiten. Paulus was zo passief dat hij niet eens bang was voor de dood. Hij was zo passief dat hij niet eens bang was voor de dood. In Filippenzen 1:21 zegt hij... Het leven is Christus en het dood is een gewin. Dat is een radicale uitspraak. Hij zei, het leven, mijn leven is Christus en als ik dood ga... Dus een winst. <laughs> kan je dat vandaag zeggen? Is mijn vraag. Het leven is Christus. Mijn leven alles draait om Christus, Christus, Christus. En als ik doodgaat, het is een gewin voor mij, want het ging toch altijd om Christus. Dus Paulus kende zijn doel en hij had een passie voor zijn doel. Hij zei, weet je, ik kan, hij, wat hij zei tegen de, de kerk in Filippense, weet je, ik kan wel hier met jullie zijn. En ik, en ik wil wel jullie leren over allerlei theologische dingen en allerlei dingen. En daarom ben ik nog hier, want het leven is Christus en daarvoor ben ik hier. Maar als ik dood ga, het maakt niet uit, als ik leef, als ik dood ga, alles is Christus. En hij was zo passief, dat hij nergens bang voor was. Want hij had een doel en het doel was Christus. Het doel was daar te zijn met Christus. In een intimiteit met Christus. Hem kennen en de kracht van zijn opstanding. En hij was passief. Yeah. En voor hem was het dus moeilijk om te balanceren. Ik, ik wil wel leven met je, om jullie te helpen. Maar ik, voor mij als ik ga om met God te zijn is het ook goed. Ik heb mensen meegemaakt uh, aan een sterfbed. Die heel rustig waren. Ik heb een mevrouw um, laatst, een paar maanden geleden, twee maanden, drie maanden geleden, die aan het sterven was. Ze, ging bijna, ze was bijna aan het sterven. En ze zei van, nee, blijf rustig iedereen. Ik heb hem al gezien. Ik ga naar hem toe. En ze was rustig. Rustig, rustig. Heel veel mensen. Ik heb iemand anders. Oh, geweldig. Ik heb iemand anders gezien en want ik werkte in een, in een ziekenhuis en ik heb iemand anders, een oude vrouw meegemaakt. Die zei: Van. Ik ben aan het einde van mijn leven en ik geloof niet in God. En ik weet niet, ja, ik weet het niet, ik weet niet. Ik word oud, ik voel het. Twee heel verschillende mensen: eentje heeft Christus, eentje heeft geen Christus. Degene die Christus is, die Christus had, zei: Van, hey, blijf rustig, iedereen. Die kan meer de rest van blijf rustig. En dat andere mevrouw, ik zat met haar te praten en ik heb heel veel met haar gesproken. En ze zei van, ik ben aan het einde van mijn leven en ik geloof niet in God en ja, het leven is zo. Paulus zei, het leven is Christus. En als ik dood ga, het is een winst voor mij. Want ik ben rustig in Christus. Ik ben kalm en hij was passievol. Hij was een passievolle persoon. En passievolle mensen zijn mensen die ver komen in het leven... Mensen die ver komen in het leven zijn passievolle mensen. Ze, zijn, ze hebben passie voor hetgeen ze aan het doen zijn. Ze hebben passie. Passie voor hun werk. Passie voor hun doelen. Passie voor ze willen, wat ze willen bereiken. Ik wil dit bereiken. Heb je mensen gehad dat je denkt van... Oh joh, je bent zo passievol. Soms wil ik jou gewoon in een andere kamer opsluiten. Ik weet niet of je zo'n zo happy persoon. Zo pas. Nee, we gaan dit doen. Vijf jaar plan, tien jaar plan. Dit, dat, Passievol, passievol. En ze komen heel ver in het leven. Want ze hebben die passie met een doel. Want als je een passie hebt zonder doel, dan is het gevaarlijk. Maar deze mensen hebben passie met een doel. En ze komen ver in het leven. Passievolle mensen zijn mensen die niet zomaar opgeven. Ze hebben een passie. De passie brandt in hun, de passie is in hun. En ze geven niet zomaar op. Maar het wordt moeilijk als je doelen gaat bereiken. Doelen bereiken is nooit. Een glijbaan naar beneden, het is altijd een heuvel omhoog. Die heb ik net verzonnen en het klinkt goed. <lacht> Doelen bereiken in het leven is nooit een glijbaan naar beneden. Het is altijd een heuvel omhoog. En passievolle mensen zijn mensen die de heuvel omhoog durven te klimmen... en de passie hebben om te... Weet je wat, het is moe, ik zweet, het doet pijn, het is lastig... maar ik ga door, want ik heb een doel en ik heb een passie. Ik heb een doel en ik heb een passie. Maar als je, doelen hebt, dan, als je doelen hebt, maar geen passie, dan ga je een berg omhoog. En dan word je moe, dan geef je op. Dan komt er iets, dan geef je op. Dan wordt het lastig, dan geef je op. Want je hebt wel een doel. Je wilt iets, maar je hebt geen passie. Passie is de benzine dat jou stuurt naar jouw doel. Mijn god, ik ben goed aan het preken vandaag. Passie is de benzine dat jou brengt. Naar je doel. Ik hoop dat jullie mij volgen. Ik hoop dat jullie het ook voelen. Passie is nodig. Wil je dingen bereiken? Passievolle mensen geven niet op. Ondanks de pijn. Ondanks de omstandigheden. De passie blijft branden in hen. Jeremia zei het als volgt In Jeremia 20, 9. Hij zei het volgt. volg. Hij zei, maar zeide ik, Jeremia zegt dit, maar zeide ik, ik wil aan hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, hij heeft niet over God. Dus wanneer hij soms dacht van, ik wil niet aan God denken, ik wil niet over hem spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn gebeente, in mijn botten. Wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kan het niet. Jeremia 20, 9, voor degenen die rond zitten te vragen. Jeremia 20, 9. Hij zegt het als volgt. Maar zeide ik, ik wil aan hem niet denken en in zijn naam. Hij heeft het nu over God, Jeremia de profeet. En hij zegt, wanneer ik niet aan hem wilde denken of niet in zijn naam wilde, wilde spreken, dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen. Wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het niet. Want er kwamen momenten in Jeremias leven dat hij wilde opgeven. Waarom? Want ze noemden Jeremia ook wel de huilende profeet. Jeremias was een profeet die alleen maar onheil sprak over het volk. Hij zei: gaat dit? En hij had gelijk, er gaan heel veel slechte dingen gebeuren. Maar heel veel dingen gebeurden niet in zijn tijd. En mensen geloofden hem niet, mensen waren tegen hem, familie. En, en hij was heel, zijn boodschap was een. Niet zo'n blije boodschap, weet je, soms heb je blije boodschap. Maar zijn boodschap was een, een boodschap dat reëel was. En was een beetje pessimistisch. Hij zei, bij 28 bijvoorbeeld, zei hij, de oogst is voorbij, de zomer is ten einde en nog zijn wij niet verlost. Dat was zijn boodschap. Het was een depressieve boodschap, maar het was het boodschap van God. Want soms moet je spreken, ook al, vind je, ook al vinden mensen dat het niet de boodschap is dat ze willen horen. Maar God weet wat je nodig hebt. Het gaat niet om wat je wilt. Het gaat om wat je nodig hebt. En de boodschap dat het volk nodig had. was een boodschap van. Ah, oh, ik. luister, het gaat niet goed komen. Jullie moeten. luister, het gaat niet. En hij was, het was een, een negatieve boodschap. En hij had familie tegen hem. Hij had het volk tegen hem. En hij had zelf zichzelf tegen hem. Want het is iets om andere mensen tegen jou te hebben. Maar het is iets wanneer jij jezelf tegen jezelf zit te praten. Hm. Het is iets, wanneer anderen tegen jou praten, dan doe je gewoon dit. Met allebei de handen, dan doe je gewoon Zo afsluiten, ik wil niks meer van je horen. WhatsApp blokkeren, uh, telefoon blokkeren, alles blokkeren. Ik wil niet, afgesloten. Maar wat doe je wanneer jij tegen jezelf zit te praten? My God. Wat doe je wanneer je tegen jezelf zit te praten en het is lastig en je wilt opgeven. En wat zei hij? Maar ik zeide. Wat zei hij? Maar ik zeide ik. Ik zeide ik. Ik zeide ik. Hij zit met zichzelf te praten. Maar ik zei, ik wil niet aan hem, wanneer ik zei, ik wil aan hem niet denken en in zijn naam, ik, ik wil even niet over God, ik wil het even niet, ik, het, ik wil niet meer spreken, het was te veel profetieën, te veel slechte profetieën. ik wil het niet, dan werd het in mijn hart als brandend vuur opgesloten in mijn beenderen, in mijn botten. De passie was er opgesloten, want God had al lang van tevoren geprofeteerd over Jeremia, dat hij een profeet zou zijn. En het woord dat God uitsprak over zijn leven, was als een brandend vuur in hem. Soms wil je opgeven in het leven, maar soms merk je dat het niet gaat. En net wanneer je wilt opgeven, dan komt het brandend vuur van binnen, van toen God tegen je zei, hey, je bent gekozen. Je hebt werk te doen, je hebt dit te doen, je hebt dat te doen. De passie, de passie. Hij wilde niet opgeven. Hij zei, u hebt mij overgehaald. Ze drijven de spot. Ze begonnen hem te bespotten. Iedereen was tegen hem, tegen Jeremia. En op een gegeven moment zei hij tegen zichzelf... Ik wil niet meer over hem praten. Ik wil niet over hem spreken. Paulus was passievol. Jeremia... Was possible. Paulus was passievol. En we kunnen heel veel leren van Paulus zijn passie. Want wat zegt hij in wat we hebben gelezen in Filippenzen 3,12? Wat zegt hij in Filippenzen 3,12? Hij zei, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn... Niet dat ik het reeds verkregen heb of reeds volmaakt zou zijn. Oftewel wat hij hier zegt, ik heb mijn doel nog niet bereikt. Mijn goals, wat je allemaal hebt gesteld over je leven, wat dan ook. Ik heb het nog niet bereikt. Ik ben er nog niet. Ik heb het nog niet kunnen behalen. Ik ben nog niet eens volmaakt, zegt hij. Ik ben er nog niet. Maar dan gaat hij verder. Maar ik jaag ernaar. Ik jaag. Wat is dat? Dat is een werkwoord. Dat is een werkwoord van passie. Ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Jezus, Christus, door Jezus gegrepen ben. Oftewel, ik ben er nog niet, maar ik probeer het wel. Waarom? Want ik ben door Christus gegrepen. Ik ben er nog niet, maar ik doe mijn best. Ik doe mijn alles. Waarom? Want Hij heeft mij gered. Waarom ben ik? Waarom? Want hij heeft mij gered. En velen van ons raken gefrustreerd of bereiken de finishlijn niet. Simpelweg omdat wij niet de juiste vraag stellen in ons leven. En de juiste vraag in ons leven is niet wat. Wat moet ik doen? En ik hoop dat jullie mij volgen. Je moet nog even met me blijven en dan gaan. We. De juiste vraag die je moet stellen in je leven is niet wat. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Dat is niet de vraag dat je moet stellen in ons leven. Maar dat is een vraag dat zich richt op het doel en wat, het, wat je moet doen om het doel te bereiken. Ja, ik moet dit doen. Maar het is niet een vraag dat passie in jou opwekt. Wat moet ik doen? Ik moet werken. Dus je kiest wat voor werk dan ook. Want je wilt geld hebben. Je wilt het doel is geld. Dus je doet wat je maar wilt om geld te krijgen. Dat is de wat. Wat moet ik doen? Dat is de vraag die velen stellen. Wat moet ik doen om dit te doen? Wat moet ik doen om dat te bereiken? Wat moet ik doen om verder te gaan? Wat, wat, wat? Maar dat is niet de juiste vraag die je moet stellen. De juiste vraag die je moet stellen in je leven is waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Als je passie wilt opwekken in jezelf... dan is de vraag die je moet stellen in je leven... Is waarom? Waarom ga ik naar werk? Waarom ga ik naar de kerk? Waarom studeer ik, waarom wil ik afvallen, waarom wil ik, wil ik meer geld verdienen, waarom wil ik meer geld geven, waarom wil ik evangeliseren, waarom moet ik evangeliseren, waarom moet ik meer tijd hebben in mijn familie. Vele van ons denken van wat moet ik doen, ik moet naar de kerk, maar dat is niet de eerste vraag. De vraag is waarom moet ik naar de kerk. Velen zeggen, wat moet ik Ik moet evangeliseren, maar dat is niet de juiste vraag wat je moet stellen in je leven, de juiste vraag is waarom moet je evangeliseren. Veel denken van: Oh, wat, wat ik, moet meer tijd, ik, wat, ik moet meer tijd hebben met mijn familie. Dat is niet de juiste vraag. De juiste vraag is: Waarom moet ik meer tijd besteden met mijn familie? Want als je de waarom-vraag stelt, dan kom je bij de kern van je motivatie. Waarom offers? Waarom? Waarom tienden geven? Waarom heilig leven? Waarom zonde ontwijken? Waarom bidden? Waarom Bijbel lezen? Waarom vasten? Waarom, waarom, waarom, waarom? Waarom, waarom? Dat is de vraag. Dat je moet stellen in je leven. En zodra je de waarom onder controle hebt. Zodra je de waarom begrijpt en beseft in je leven. Als je de waarom beseft en onder controle hebt. Dan heb je je passie onder controle. Zodra je de waarom hebt. Waarom. Waarom tijd met mijn familie. Niet omdat het moet. Maar omdat ik van ze hou. En dan heb je je passie weer terug. Niet de wat, wat moet ik, nee, waarom moet ik dit doen? En de waarom vraag brengt de passie onder controle. En wanneer je passie onder controle hebt, dan heb je je doel onder controle. Volgen jullie mij? Wanneer je de waarom vraag onder controle hebt, waarom ben ik bezig met wat ik doe? Dan heb je je passie onder controle. Want dan komt de passie op: oké, okay, ik weet niet waarom ik bezig ben. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, daarom. Dus dan, als je je passie onder controle hebt, dan heb je je doel onder controle. Want je bent dan gefocust om naar het doel te gaan dat je wilt bereiken in je leven. En Paulus zegt, omdat ik door hem gegrepen ben. Omdat hij mij gered heeft. Wat zegt hij in dat vers nog een keer? Nee, nee, uh, Paulus, Filipijns. Niet dat ik het reeds over kreeg. Hebben. Uh, volgende. Oh ja, nee, terug, sorry. Ja. <laughs> Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jacht ernaar of ik het ook grijpen mocht. Waarom? Nee, nee, moet beter. Waarom? Waarom was Paulus zich bezig? Waarom was Paulus bezig? Omdat hij ook door Jezus Christus gegrepen was. Jezus Christus heeft zoveel gedaan in zijn leven. Dus waarom was hij zo passief? Waarom? Niet wat. Wat was hij aan het doen? Nee, nee, nee. Waarom? Omdat hij ook door Jezus Christus gegrepen was. En deze waarom-vraag had de passie in hem naar boven gehaald om te doen wat hij moest doen in zijn leven. Waarom? Waarom deed Paulus wat hij deed? Want er was kracht in een evangelie. Hij zei, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is kracht van God. Velen van ons evangeliseren niet, we willen niks doen. Nee, waarom? Want we weten niet wat voor kracht er ligt in het evangelie. Waarom? Want er is kracht in het evangelie. Daarom doe ik dit. Waarom komen deze mensen hier zingen? Elke zondag. En komen ze hier en zingen ze en doen ze hun best en van alles. Waarom? Waarom? Waarom? Waarom komen mensen heel vroeg om op te stellen hier? Waarom? Waarom? Omdat er kracht is in het evangelie. Wij zijn hier niet voor niks. Waarom als je binnenkomt is er een geweldige vrouw en meneer voor naar jou aan het glimlachen en alles. Waarom? Waarom? Waarom groeten ze jou? Waarom is er elke zondag eten hier in de kerk? Het is niet magisch dat er opeens eten is. Er is iemand dat het regelt, want die heeft passie voor het werk, want die weet dat het werk zorgt voor redding en redding is het beste wat iemand kan overkomen in zijn of haar leven. Waarom? Waarom zijn we bezig met wat we doen? Waarom? Waarom breng ik veel uurtjes door met me, om mijn preken voor te bereiden? Het is niet dat ik het tover of zo, het is moeilijk. Je moet studeren, je moet het... Waarom? Waarom sta ik soms nachts op om, om, om te gaan bidden? Om te, om, om... Laat ik mijn vrouw alleen en ga ik, sta ik s'nachts op om te gaan bidden, om preek te gaan voorbereiden en alles te gaan doen. Waarom? Waarom? Want er is kracht in het evangelie. Waarom? Waarom geef ik dat tijd op dat ik met mijn vrouw kon zijn om de Bijbel te bestuderen? Waarom geef ik dus er zulke nachten op? Waarom doe je wat je doet? Waarom? Het is niet voor geld. Je kan mij niet betalen om te preken. Je hebt niet genoeg geld daarvoor. Waarom? Het evangelie is kracht. My God! Waarom? Waarom? Waarom? Waarom? Waarom ben je bezig met wat je aan het doen bent? Ik doe dit omdat er een passie is dat opgesloten zit in mijn hart. Dat opgesloten zit in mijn beenderen. Dat binnen is. En soms wil ik niet. Soms kan ik niet. Maar er is dan die passie in mij dat zegt, come on, let's do this. Er zijn nog zielen te winnen. Er zijn zielen die wachten op jou, Rendo. Er zijn zielen die wachten op jou, Edwin. Op jou, Angela. Er zijn zielen die wachten op jou. Er zijn zielen die wachten op jou. Waarom? Want er zijn mensen die wachten op jou. En er is passie wanneer je de kracht... Erkent en realiseer van het Evangelie. Passie. De passie komt met de vraag: waarom? Waarom, waarom, waarom, waarom? Laat je leven niet monotoon worden. Weet je, je kan je leven monotoon laten worden: met, met opstaan, tanden poetsen, werk, kinderen kussen, eten, slapen. Maar laat het niet monotoon worden met God. Je kan het wel laten doen met de rest van je leven. Maar laat het niet monotoon worden met God. Oh God, kerkte. Oh God, kerk, Oh God, kerkte. Kerk We kennen alle liedjes. We kennen alle ritmes. Ik ben niet op ritme, ik weet niet waarom, maar ik ga gewoon door. <tied> <tied> en je kent alle ritmes, je kent alle liedjes, je kent alle teksten. En je weet alles. Maar het is monotoon geworden, want je bent de waarom kwijt. En de waarom is krachtiger dan de wat. De waarom is veel krachtiger dan de wat. En Paulus zegt, broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb. En in vers 14, wat zegt hij? Maar één ding doe ik. Eén ding doe ik. Zeg samen met mij, één ding doe ik. Weet je, ik ben er nog niet. Het is lastig, soms is het moeilijk, maar één ding doe ik. Ik vergeet het hetgeen achter mij ligt. Want daarom moet je niet aan vastzitten. En ging achter jou ligt. Ik vergeet wat achter mij ligt. En mijn uitstrekkende. Hij gebruikt nu zomaar een, een woord. Hij gebruikt het woord om uit te strekken. Van, ik, ik, ik doe mijn moeite. Ik doe moeite om het te doen. Ik strek me uit naar hetgeen voor mijn ligt. Jaag ik naar. Juist. Yes. Jaag ik naar het doel. Om de prijs der roeping gods. Die van boven is. In Christus Jezus. Ja, ja, ja. Eén ding doe ik. En ik hoop dat je vanaf vandaag één ding zult doen in je leven. En dat is vergeten wat hetgeen is dat achter je ligt. En dat je uit zult strekken en zult kijken naar Christus. De auteur en de volleinder van ons geloof. Die, die de kruis op zich nam. Ook al was het lastig. Ook al was het moeilijk. Maar hij had een passie. Voor wie? Voor ons. Hij was passie in Christus. Om te doen wat hij had gedaan aan het kruis. En ondanks de pijn, ondanks de moeite, toch ging hij doen wat hij deed. Want hij had een passie voor mij en voor jou. Ja. Eén ding doe ik, zegt Paulus. Ik vergeet het geen achter mij ligt. En mij uitstrekkende. Uitstrekkende, zeg samen, mij Uitstrekkende. Dat kost, dat kost zelfs moeite om uit te spreken. Stel je voor om het te doen. Mijn uitstrekkende. Mijn uitstrekkende naar nou wat voor mij ligt. Jaag ik naar het doel. Christus Jezus. Laten we even opstaan.